Het wordt steeds grotere bende. Het wordt nog groter. Ik was eigenlijk van plan om vanmiddag naar het strand te gaan. Zulk mooi weer. Je hebt wel aardige plannetjes. Maar dat hindert niet. Dan ga ik wel alleen verder. Ga maar. Tot morgen dan. Tot morgen. Veel plezier. Gaat het nogal? Zegangetje. Ach, meneer Koning, hier is een pakje voor juffrouw Babela. Zou het u dat even mee willen nemen? Dat zal wel voor kracht zijn. Kan wel, maar het staat er niet.